Rond het Rode Kruis zijn 15.000 mensen dakloos. De stad Lorca in de regio Murcia werd woensdag getroffen door twee aardbevingen... waarvan de zwaarste een kracht had van 5,1 op de schaal van Richter. Zo'n 80% van de gebouwen in de stad is beschadigd, zegt de burgemeester. De komende dag is er een waken en een collectieve uitvaart voor de negen doden. Ook zijn door de Spaanse regering twee dagen van nationale rouw afgekondigd.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 a melody.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 Van zon Amrica de sei me per amore hai mai fatto niente solo per amore hai sfidato il Is to I